Goedemiddag, ik ben Biem Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet denkt na over extra coronamaatregelen, dat zegt demissionair minister De Jonge. Want het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen stijgt sneller dan het kabinet had verwacht. Dat betekent ook dat het kabinet zich zal moeten beraden op aanvullende maatregelen. Om die reden heeft het kabinet het OMT gevraagd eerder te adviseren. Omdat het kabinet ook eerder kan besluiten, volgende week dinsdag... Zullen wij eh, tot besluitvorming overgaan en zal er ook een nieuwe persconferentie zijn? En welke maatregelen er volgende week bekend worden gemaakt, is niet bekend. Het kabinet wacht dus eerst het OMT-advies af. Voor de derde keer deze maand is er een grote storing bij Vodafone. Veel klanten kunnen niet bellen of internetten. En instanties zoals Duo en de GGD Utrecht zijn telefonisch niet bereikbaar. Vodafone weet nog niet wat er aan de hand is en hoe lang de problemen nog duren. Alle sporters van de Olympische Winterspelen in Peking worden dagelijks getest op corona, heeft de organisatie bekendgemaakt. Deelnemers die niet gevaccineerd zijn moeten bij aankomst in China drie weken in quarantaine. De Spelen zijn komende winter. En in de leegstaande gevangenis van Almere klinkt het de laatste tijd zo. Kom maar! hondentrainer Kees kreeg het voor elkaar om daar te trainen met herdershonden en rotweilers. Heel bijzonder, het is een hele mooie locatie, ontzettend groot. We hebben ook nog lang niet alles gezien, dus uh, ben ik een jaar mee bezig geweest om het voor elkaar te krijgen. Het kostte hem flink wat belletjes en mails, maar zijn idee viel in de smaak bij de beheerder van het pand. En volgens Kees is de gevangenis een topplek om te trainen. kunnen hier natuurlijk leuke oefeningen doen. Dan gaan we een cel inrichten met een bedje en kleren en persoon gaat erin. En dan wordt er ook drugs gestopt.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 Op de A10 de Ring Amsterdam tussen de afrit Amsterdam Centrum en Knopen de Nieuwe Meer 5 minuten vertraging nog. Op de N201 Hilversum richting Hoofddorp tussen Wilnes en Uithoorn 5 kilometer met een kwartier vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 En uh, te veel de airco gebruiken. Dus ze heeft daar op het eiland heeft ze voorgesteld dat uh, de bewoners uh, tegenwoordig uh, maar uh, gewoon uh, wat minder lang moeten gaan douchen. En uh, ook de airco vaker uh, uit te zetten. Moet niet je, weet, je weet hoe die bewoners nou gereageerd hebben: van nou uh, laten uh, die minister maar even een tijdje hier zijn. en dan geen airco aan hebben en ook niet uh, zo vaak uh, douchen.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 We gaan lekkerder. We gaan steeds beter. Die jongens die raken een beetje ingespeeld. We krijgen weer de overhand. Ja, en het is nog steeds gewoon 1-0. Oké, okay, nou in ieder geval uh, ja, goed vooruitzicht voor uh, de tweede helft, zullen we maar zeggen. Ja, ik, mag ik nog wat zeggen? Ja, ja tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Ik hoorde nee, hoor net uh, dat uh, een van jouw trouwe luisteraars, vooral zaterdagmiddag... want hij vond het leuk om, om mij te horen het ging is uh, overleden. Nee. Ja. Die is, uh, dus uh, van onze kant willen we zijn familie uh, wel sterk te weten. Jeetje. Ach. <laughs> Hij zat altijd uh, trouw te luisteren. En, uh... Ja. Nou, hier zijn wij uh, behoorlijk door geraakt, uh, Jan. Ja, ja jeetje. <coughs> Hoe bereikte jou dat, dat, dat bericht? Ik kreeg gisteren een appje dat hij uh, volgens mij een hartpil had gekregen. En dat uh, ze een tijdje met hem bezig geweest en dat hij, hij schijnt niet gered hebben. Dus dat heb ik tot niet toe opgenomen. Goh, Ver... is nu ondertussen. Maar... Nou, daar zijn we even stil van. Ja. Verschrikkelijk. Ja. Dus nou ja, in ieder geval uh, alle, alle mensen rondom hem uh, heel versterkt in ieder geval bij deze. Absoluut, absoluut ook van ons kant natuurlijk. Ja, uiteraard. Nou. Ik is een trouwe supporter van het visantvoet. Uh... Ja, en hij, hij, hij was ook actief, uh, post actief ja. op de tennisbaan uh, uh, als, als groundsman. En, uh, nou, en in het verleden was hij uh, ja, uh, heel vaak uh, ook in het dorp uh, te bekennen. Nou, goed, uh, ja. ja, een paar weken geleden zag ik hem nog bij de Fomer. Dus uh, ja, zo, zo kan het gaan natuurlijk. Ja. ja.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 Tot straks. Dankjewel Jan vanuit Haarlem. Uh, Hier is de nieuwe single van Adel.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 Als we maar samenwerken, als ja. we maar samenwerken, en dat vind ik onwijs belangrijk. Ja. En houd de druk erop, hè. zorg ervoor dat de gemeente in actie komt en in beweging blijft. Want als je dat ja. een maand laat versloffen, dan voor je het weet is het zomaar weer... Uh, zeg, ik, ja, moet je, ik moet je helaas nu... Ja, ik ben dit uh, bij onze raad aantal wel lastig, maar uh, jij moet verder met je programma hebben, weet je? Nou ja, ik heb, we hebben een bepaald programma, daar wil ik een beetje aan houden. heb ik. ik. Maar ik, daarom heb ik ook geprobeerd uh, niet alle aspecten mee te nee, nemen. Nee, nee, nee dan, begrijp, ik, begrijp ik. Dan, dan zitten we zo'n uur. Ik wens ja. jullie overigens wel heel veel succes dinsdagavond. Dank je wel. Ik kijk even Dankjewel. naar mijn collega Jelmer, die heeft misschien nog een Ja, vraag. Ik, had, ik had nog een klein vraag inderdaad vanuit de gemeente. hoor je ook vaak van er mag geen... Uh,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 En we zullen, on, we zullen je ongetwijfeld nog wel eens spreken de komende maanden. Blijkt wel leuk. Of de komende jaren zelfs. Ja, dat, nou, dat mag ik wel open, ja. ja, Ik hoop inderdaad dat je dat maar een paar maanden op hadden. Oké, okay, succes. Ja, dat was het interview van vanmorgen in Goedemorgen Zandvoort. Gert en uiteraard onze collega Jelma die spraken met Ton van Veen.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 I'm sipping wine, sip, sip in a robe, I look too, good look too good to be alone, Ooh. my house clean. house clean, my pool warm, pool warm. just shaved, smooth like a newborn, we should be dancing room. you like if you smoke what you smoke Mars en Anderson uh, Park Park en leave the door open. Zandvoort op zaterdag. We zijn bij je tot aan vijf uur vanmiddag. En daarna Entertainment voor You. En wil je meekijken? Dat kan via www.zfm-live.nl Zfm-live.nl Kijk je live mee in de studio Tolweg 10a. En dan zie je AJ Vos nu met de evenementagenda. Ja, de laatste loodjes van uh, Zandvoort Goes Wild. Want dat is de maand oktober, dat thema.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 www.zandvoortgoeswild.nl Daarnaast uh, is er natuurlijk altijd de mogelijkheid om naar het Zandvoortsmuseum te gaan. Diverse exposities uh, zijn daar te bezichtigen. U kunt nog naar pop-up uh, uh, tentoonstelling in de, op de Begaande Grond in het Raadhuisplein. Elke vrijdag, zaterdag en zondag. Jazz in Zandvoort is ook weer uh, begonnen. Kijk daarvoor even op www.jazzinzandvoort.nl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 Ja, inderdaad, Jan. Dat, dat zei je, Albert Jan. Van die wil dus trainingspak alweer op gaan, gaan zoeken om weer flink te gaan trainen. Want ja, we maken daar wel een geintje over. Maar zijn jullie als, als vereniging op zoek naar nieuwe, nieuwe leden? Ja, altijd op zoek naar nieuwe leden. Ik vind zelf, als voorzitter, dat, nooit, dat je nooit de leden toch toe mag passen. Ook niet bij de jeugd. We zullen kinderen niet gelijk de voetballen. Je moet gewoon zoveel mogelijk leden hebben.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 Uh, ja, en kras, natuurlijk. Uh, zijn dat de enige. En heb je heel veel jeugd die veel te snel speelt, veel te onrustig is, de bal niet aanneemt. Of wel aannemen, maar direct weer dichtbaar taar. Ja. Niet even de tijd nemen. En dat is zo jammer als je dat, als je dat wel in je hebt om gewoon even aannemen, kijken ja. en dan plaatsen. Maar het is zo'n haakwerk en dat doet ik helemaal niet tegen deze nee. nee. Dat is niet zo sterk. Maar die, ja, die jeugd hier. is een Dat is misschien een beetje zenuwachtig. Dat ze niet in de eerste staan. Ja. We, we hebben nog een heel strak voor onze. Daarom? Ja. Ons, uh, is, uh, Precies, nee hoor. Jan, we komen gewoon. Uh, ja, we komen gewoon straks uh, weer, uh, weer bij je terug. En dan hopen we dat, uh, dat je goed nieuws voor ons hebt. Te veel over die bal. Talim gaat.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 Ja, we weten het allemaal. Me en Mrs. Jones. Uh, lekkere gouden houden zo uh, op de zaterdagmiddag bij CFM. Je Billy Paul uh, inderdaad. Uh, nou ja.